12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. De schutter in Toulouse is dood. Het treinverkeer komt weer op gang na de grote storing van vanochtend... en werknemers van sociale werkplaatsen betogen in Den Haag in de zon. Temperatuur stijgt naar 16 graden in het noorden tot 19 of 20 in het zuidoosten. En er staat een matige oosten tot noordoosten wind. Ook morgen veel zon, minder wind en middagtemperaturen van 16 tot 19 graden. Over de Actie in Toulouse van de politie kunnen we melden dat die man die zich gisternacht schuil hield in het appartementencomplex in Toulouse, dat die man dood is. Woordvoerder van president Sarkozy heeft het bevestigd. Vlak voor de bevestiging van de dood van de verdachte zijn bij die omsingelde woning explosies gehoord en ook schoten. En het is onduidelijk of daarbij ook vanuit die woning is geschoten en of de schutter al dood was, of dat hij bij het vuurgevecht is gedood... of dat hij zelf nog actie heeft ondernomen. Zodra we contact hebben met onze correspondent Ron Linken... dan hoort u hopelijk antwoorden op die vragen. Eerst naar die grote storing van de NS. Zijn storing heeft vanmorgen voor veel reizigers... in de omgeving rond Amsterdam voor veel overlast gezorgd. Door die storing lag treinverkeer rond Amsterdam... de hele ochtend zowat plat. Annelou van Egmond van de NS, die storing is verholpen. De vertragingen dus ook? Nou, die, langzaamaan uh, gaat het nu beter. We hebben om, uh, t, vanaf tien uur rijden wij weer met de treinen. En uh, nou ja, langzaamaan zie je nu dat het grootste gedeelte van de treinen uh, goed rijdt. Uh, sommige treinen die normaal sneltreinen of intercity zijn... laten we nu iets meer stoppen onderweg... om reizigers die op kleinere stations gestrand zijn ook mee te nemen. Dat betekent dat die trein er dan iets langer over doet. Uh, maar hij rijdt wel. Ja, wanneer denkt u dat alles weer volgens dienstregeling is? Heeft u er al zicht op? Nou ja, we hopen natuurlijk zo snel mogelijk. Uh, we gaan ervan uit dat eind van de middag eigenlijk het grootste gedeelte van de treinen normaal rijdt. Wat zijn nu nog voor dit moment de knelpunten? Uh, je kan niet echt één plek aanwijzen, maar rondom Schiphol is het nog steeds lastig. Uh, we blijven dan ook nog steeds met bussen rijden. Um, uh, want voor mensen die een vlucht moeten halen, uh, moet je natuurlijk geen risico's nemen. Um, maar je ziet dat het langzaamaan eigenlijk overal weer uh, normaal wordt. Ja, je rijdt nog met bussen en zo. Maar de avondspits, uh, moet ik er al op rekenen? Of, of het... is de avondspits nog een beetje tricky? Nou, er is geen aanleiding om aan te nemen dat er in de avondspits geen normaal treinverkeer is. Een enkele keer zal je iets langer moeten wachten dan normaal. Waar heeft het nou uiteindelijk aan gelegen allemaal, die treinstoring? Uh, wij hebben uh, van uh, ProRail gehoord dat er een, uh, een storing was in het zijn en wisselsysteem. Uh, ik kan helaas uh, de achtergrond van die storing uh, kan ik u niet over vertellen. Wordt nog uitgezocht. Ik dank u voor de uitleg, mevrouw Van Egmond. Graag gedaan. En dan weer naar Toulouse, want zojuist is dus bekendgemaakt... dat de verdachte van die aanslagen in Toulouse dood is. De politie heeft een actie uitgevoerd in zijn appartement... en daarbij ontstond een vuurgevecht. Dat klinkt allemaal heftig. Correspondent Ron Linker in Frankrijk, wat kun je vertellen over die actie? En er, dus veel, er werden veel schoten gelost. Hè, een half uur geleden automatische geweren duurden ook minutenlang. En daarna werd het uh, rustig weer. En we zagen de agenten die naar buiten kwamen. De agenten die betrokken waren bij die uh, inval. Uh, drie van hen zouden gewond zijn geraakt. En dus de, de vermoedelijke schutter dood is bevestigd door het Elysée. Op dit moment geeft de minister van Binnenlandse Zaken Guéant... een toelichting uh, op de exacte toedracht van de inval. Uh, hij heeft gemeld dat ze, ze naar binnen zijn gegaan door deuren en door ramen. Dat ze een nieuwe techniek hebben gebruikt... Uh, videomateriaal uh, om diverse delen van het appartement te kunnen observeren. En uiteindelijk zag men dus dat hij zich verstopt had in een badkamer. Het kwam, toen ze dat zagen kwam hij de badkamer uit, begon hij te schieten. En de afloop is dus dat deze omsingeling gewelddadig uh, beëindigd is. Want er was ook nog de theorie, ook door Geyanga uit, dat die man misschien allang dood was. Omdat ze niks meer hoorden vannacht. Precies, men wilde hem dus uh, levend in handen krijgen. Dat, dat leek gisteren ook te lukken. Want hij had aangegeven in gesprekken dat hij bereid was zich over te geven. Uh, dat hij geen, niet de ziel had van een martelaar. Uh, maar ja, de uren verstreken en hij kwam maar niet naar buiten. En de schutter die uh, verdacht wordt van uh, drie schietpartijen. Zeven doden zijn daarbij gevallen. Nou, sinds gisteravond was er helemaal geen contact meer met hem geweest. En uh, kennelijk heeft de politie niet verder willen afwachten. Toen hij die badkamer uitstapte overigens. Toen leek het erop alsof hij naar het raam wilde vluchten. Misschien dat hij over het balkon naar buiten wilde gaan, dat heeft de politie niet willen afwachten. Men heeft hem doodgeschoten. Ja. Um, wat, weten, wat zijn we nu eigenlijk met dit alles meer te weten gekomen... over die schietpartijen, uh, die moordpartijen van hem... Ja, dat moeten we afwachten. Uh, men gaat nu natuurlijk uitgebreid het appartement onderzoeken. Men gaat kijken of daar sporen zijn, brieven, uh, misschien wel computermateriaal, foto's. Uh, allerlei soorten bewijzen. Ook, ook de, de bewapening zal verder onderzocht moeten worden. Uh, men gaat kijken of er misschien handlangers in het spel zijn geweest. Alles moeten we afwachten. Dat onderzoek gaat nu beginnen. Die Schutter in Toulouse, die is dood in elk geval. Dankjewel, wel, het Malieveld in Den Haag wordt uh, bezet, bevolkt door demonstranten. Want over enkele minuten moet er een demonstratie beginnen... van werknemers in de sociale werkplaatsen. Die zijn boos, want ze dreigen hun baan te verliezen. En Louis Dekker staat erbij op het Malieveld. avocado. Louis, verwacht meer dan 10.000 mensen. Wat denk je, zijn die er ook? Ja, dat lijkt er wel op. Het is, uh, het is heel druk. En de bijeenkomst, de demonstratie gaat ook een kwartiertje laten beginnen. Zo dadelijk om kwart over twaalf. De reden ligt voor de hand. De bussen stonden in de file. Maar dat is natuurlijk een goed teken dat er zoveel bussen komen... dat het moeilijk is om hier op tijd te beginnen. Het is een beetje een festivalsfeertje hier. Het is hartstikke vol. Er staan van die tenten die je ook uh, op festivalterreinen ziet. Het is zonnig. Het is druk. Er zijn veel ballonnen, mensen in oranje hesjes. Het, uh, het gaat wel ergens om vanmiddag. Dat is wel duidelijk. Ja, leg dat nog eens uit. Waar zijn ze boos om? is een heel ingewikkeld verhaal, maar de korte versie is de wet werken naar vermogen die er aankomt. Die wet gaat alles op de kop zetten. Die vervangt vanaf volgend jaar de bijstand, de Wajong uitkering, de uitkering voor jonge arbeidsongeschikten. en de regeling voor de sociale werkplaatsen. En die wet, dat vinden ze hier echt een monster. Want ze zijn bang dat dat minstens 70.000 banen gaat kosten in de sociale werkplaatsen. En dan is het ook nog het bezuinigingstijd. Heeft de gemeente op dit moment een rol als dit soort mensen aan het werk worden geholpen. Een begeleidende rol. Die vrezen is er ook nog dat bij de gemeente straks het geld op is. Kortom, het gaat om geld. Het gaat ook simpel om loonsverhoging die ze willen hebben. Maar denk vooral niet dat het alleen maar gaat om een gevecht... om de CAO, geld, dat soort dingen. Smeer aan de hand. Ja, Wie komen er allemaal om de mensen toe te spreken? Ja, dat zijn toch de usual suspects. hoor. Er komen wat politici. Henk van der Kolk van de FNV Bondgenoten gaat... op zijn bekende toon het volk toespreken. Agnes Jongerius... Van, uh, van de FNV uh, zal afsluiten. Tussendoor wat politici. Je kunt ze eigenlijk inkoppen. Diederik Samson, PvdA, Jolande Sap, GroenLinks. Emiel uh, Roemer, SP. The usual suspects noemen we dat. Maar ja. er zullen vooral, en daar zijn er het bezig van... heel veel mensen hier zijn uit de sociale werkplaatsen... die zich zullen laten horen. Het is er mooi weer voor Louis Dekker op het Malieveld. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. In Leuven, in België, is de begrafenisplechtigheid aan de gang... voor de zeven kinderen van de school in Heverlee... die vorige week omkwamen bij dat busongeluk in Zwitserland. En net als gisteren in Lommel... wordt ook hier gezamenlijk afscheid genomen van de slachtoffers. Waarom moesten onze kinderen doodgaan? Vol woede en verdriet... hebben we het gedacht, gezegd, geroepen en uitgeschreeuwd. En in de kerk zitten familieleden en genodigden. En die dienst in Leuven is buiten te zien op grote schermen. Occupy in Amsterdam moet zijn tenten van het beursplein verwijderen. Dat is de uitkomst van een kort geding. Roel Pau was vanochtend op het beursplein. De mensen van Occupy zijn in afwachting van de uitspraak in het kort geding... dat ze hebben aangespannen tegen de gemeente Amsterdam... Oh, we moeten uh, weg volgens de burgemeester door uh, bestuursdwang. We logeren hier te veel mensen, nee, s'nachts. Overnacht te veel mensen volgens de burgemeester. Maar elke keer als dat getrekt is, is dat, is dat om 8 uur s ochtends geweest. Dan is het al lang geen nacht meer, maar gewoon lekker overdag. En nu? En nu wachten we op de uitslag. We wachten op een telefoontje van mensen die uh, daar zijn. Hé, hey, ja, nee? ja, ja, uh, ja. Maar... De rechter heeft beslist dat, dat alle projecten... objecten... behalve de informatiestand verwijderd moeten worden voor 24 maart... Voor 4 nog maar 10 uur te verwijderen tot nieuwe uitspraak. Uh, dus dat kunnen we nog aangevechten dan? Of, ja, wanneer, ja of we, we, we twee dagen de, de, de, de tijd. tijd. Tuurlijk is het, moet je blij zijn als je een informatiestand mag, mag houden op het, op het plein. Maar ik denk dat je een hele grote inperking hebt van je aanwas... als je op het moment dat je inderdaad, je, je demonstraties moet verwijderen. Want je kan dus geen 24 uur demonstratie meer hebben. Blijkbaar mag dat niet meer. Um, in ieder geval, ik vind het heel erg belangrijk juist dat die tenten blijven staan. Juist voor de symbolische waarde van onze demonstraties. Maar de tenten zijn zoveel meer geworden uh, dan alleen een tent om in te slapen. Maar de, de, de tenten zijn onze spanning geworden. Als je kijkt uh, over de hele wereld waar Occupy staat. Er zijn tenten altijd het symbool geweest van Occupy. Het is heel erg raar voor mensen om, uh, als je heel veel hebt, om helemaal terug te gaan naar het begin. Naar de basisprincipes die je, die je hebt. Uh, voor mensen die in armoede leven dat je precies hetzelfde doet. Om mensen wakker te maken van, hé, hey, er is iets mis in de wereld en dat moeten we aanvechten op deze manier. Nou, wat vind... vinden jullie ervan? Uh, ja, ja, ikzelf, ja, ik zelf vind het wel een beetje jammer natuurlijk dat het allemaal moet verdwijnen. Maar, om... maar ja, je zegt, alles moet verdwijnen, maar de barkruk waarop je zit bij <laughs> nee, de informatiestand mag blijven. niet alles. Maar ja, die tent is gewoon meer dat, dat wij hier ook kunnen zijn. Want met alleen die infostand gaat het lastiger om hier ja. 24-7 te zijn, om uh, informatie te kunnen geven en mensen te kunnen laten zien dat alles anders kan. Ook bij Occupy het bezettinggedeelte van ja, er moet toch iets bezet worden als je het ook bij wilt gaan noemen. Een plantenkweker die met een valse schadeclaim kwam na de stroomstoring in de Bommelerwaard. Die man krijgt vier maanden celstraf en daarna krijgt hij ook nog een taakstraf van 240 uur. In december 2007 vlogen twee piloten van Defensie met een helikopter tegen hoogspanningskabels aan in de Bommelerwaard. En dagenlang zaten duizenden mensen zonder stroom. Wie financieel de dupe was van die storing kon een schadeclaim indienen bij Defensie. En die plantenkweker uit Nieuwdaal die claimde 2,1 miljoen euro voor schade die hij helemaal niet had. Premier Rutte gaat volgende week niet naar een nucleaire top in Zuid-Korea. Hij stuurt minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken. Rutte blijft in Nederland omdat hij prioriteit geeft aan de katshuisbesprekingen. VVD, CDA en gedoogpartner PVV praat in het katshuis over extra miljarden bezuinigingen. En prins Willem-Alexander heeft een fotoserie gemaakt van zijn drie dochters voor de kinderpostzegels van dit jaar. Prins wil met de foto's een bijdrage leveren aan de jaarlijkse actie waarbij kinderen speciale postzegels verkopen voor een goed doel. En Willem-Alexander treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, prins Klaus, die 40 jaar geleden foto's maakte van zijn drie zonen Willem-Alexander, Friso en Constantijn voor de kinderpostzegelactie. De serie postzegels met Amalia, Alexia en Ariane wordt samen met de overige postzegels eind september gepresenteerd bij de start van de Kinderpostzegelactie. Sport. Nederland gaat in 2015 de wereldkampioenschappen beachvolleybal organiseren. Over een uurtje geven de Volleybalbond en de gemeente Den Haag een toelichting op een persconferentie. En opvallend aan het Nederlandse voorstel is dat het toernooi op meerdere locaties wordt afgewerkt. Er wordt gespeeld in Amsterdam, in Apeldoorn en in Scheveningen. En er zijn ook nog onderhandelingen met een vierde stad. Het is niet bekend welke. Normaal werden de wereldkampioenschappen beachvolleybal gehouden in één stad. Hongballer Rick van der Hurk vertrekt na een maand alweer bij de Toronto Blue Jays. De Nederlander is niet zeker van een plek in de selectie. En hij gaat nu proberen een plekje te veroveren bij de Cleveland Indians. Van der Hurk speelde al een paar jaar in de Amerikaanse Major League. Hij kwam eerder uit voor de Florida Marlins en de Baltimore Orioles. En Jan Poortvliet wordt de nieuwe trainer van FC Den Bosch. Jan Poortvliet, hij volgt Alfons Groenendijk op... die aan het eind van het seizoen vertrekt bij de Brabantse Eerste Divisie. Club Poortvliet is nu nog trainer van Telstar. En het wordt voor hem de tweede keer dat hij bij Den Bosch gaat werken. In 2001 promoveerde hij met de club naar de Eredivisie. Het is 13 over 12, we gaan naar de ADB. Jolande van der Velden. Er staan wat files, Jan, op de A4. Den Haag richting Amsterdam, bij Dorp 2 kilometer. Op de A8, Zaandam richting Amsterdam, voor en Koemplein 2 kilometer. Dat heeft te maken met de aanrijding op de A10, de ringwest richting Den Haag. Daar staat tussen uh, Osdorp en... Nee, ik moet zeggen, daar staat dus Kadule en de Koentunnel 3 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. En richting Zaanstad een andere aanrijding. Daardoor tussen Osdorp en Afrit-Eimuiden 3 kilometer. En daar zijn weer twee rijschokken dicht. Tussen Tiel en Els rijden momenteel geen treinen. Heeft te maken met een seinstoring. Vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dankjewel. De hoofdpunten van het nieuws nog een keer. De schutter in Toulouse is dood. De Franse politie deed een inval in het appartementencomplex... en heeft de man doodgeschoten. Het Malieveld staat vol boze werknemers van sociale werkplaatsen. Door bezuinigingen dreigen ze hun baan te verliezen. En het treinverkeer in de Randstad komt weer op gang... na de seinstoring van vanochtend.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 Goedemiddag allemaal. Aan het eind van haar staatsbezoek aan Luxemburg... praat koningin Beatrix een keer niet met de media. Daarover zometeen Jeroen Snel van EO's Blauw Bloed. In het mediaforum ncrv collega Guylaine Plag en blogger Joost Niemuller. Het gaat onder meer over het spotje van de NCRV, waarin de noodkluk wordt geluid over mogelijke nieuwe bezuinigingen... bij de publieke omroep. 200 miljoen moet de publieke omroep al bezuinigen. En met onder meer fusies wordt dat bedrag gehaald. Maar Den Haag is op zoek naar nog meer bezuinigingen. Misschien ook wel bij de omroepen. En dat zou betekenen dat je de publieke omroep sloopt. De Nationale Nieuwsquiz die spelen we vandaag met Zaken Holkema. En die komt uit Groningen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws. De Nederlandse Vereniging van Journalisten voert actie om regionale kranten te helpen. Daar gaat het niet goed mee. Althans, dat vertelde de algemeen secretaris van de NVJ, Thomas Bruning, gisteren in onze uitzending. De hoofdredacteur van de Twentse Korant, Tubantia, die hoorde dat gesprek, André Vis, En hij klom gelijk in zijn Twitter-apparaat. Dag meneer Viss, goedemiddag. Goedemiddag. Want uh, u vindt dat die regiokranten kranten zich niet in een slachtofferrol moeten laten duwen? Nee, nou ja, dat moet je per definitie niet doen, denk ik. Uh, uh, Natuurlijk uh, neem niet weg dat er gewoon problemen zijn. Die moeten we ook niet ontkennen. Uh, er zijn zeker financiële zorgen voor de toekomst. Uh, maar uh, waarom ik gisteren in het uh, Twitterapparaat klop, zoals u zegt, dat had <laughs> te maken met de wijze waarop het ingestoken werd, het gesprek met, uh, met Thomas Moening. En een aantal, uh, aantal feitelijk onjuistheden die daar gemeld werden. Wat dan bijvoorbeeld? Nou ja, het begon al met de, met de kwestie dat de, de, de klanten als de Stentor, de Gelderlander en er werd nog een aantal groepen op omvallen staan. Nou, dat is natuurlijk absoluut niet aan de orde. Op dit moment, uh, er zijn zorgen zoals ik al zei ook binnen Wegener, maar uh, van omvallen is geen sprake. Er wordt ook gesuggereerd als ook regionale kranten, inmiddels al zo zijn gestript dat ze alleen nog persberichten van de gemeentes overschrijven. Nou dat dus is wat, wat Bruning geval. met name zei, hè? dat baarde hem ook zorgen. Hij had het over ja, lege, lege de... hulzen. Ja, maar dat is, dus, dat is dus, A, is dat niet aan de orde en is dat ook in de komende tijd wat mij betreft niet aan de orde, zeker niet bij mijn krant. Uh, ik, ik geef een simpel, kijk, we hebben al een langere periode van reorganisatie achter de rug. Maar de laatste vier tegels, uh, de grootste journalistieke prijs die Nederland, die Nederland kent, daarvan zijn er van de vier zijn er twee gegaan naar de kranten van Wegen. Eén van het Brabants Dagblad en één bij mijn eigen klant Twentse Krantse Dus er wordt nog steeds goede onderzoeksjournalistiek gepleegd. Het is ook niet zo dus dat u minder mensen op de redactie hebt zitten? Ik, ja, het ligt gewoon wat je, wat je referentiekader is. Uh, ik, ik maak ons een vergelijking met, uh, met 20 jaar geleden, toen kennelijk alles nog geweldig was voor iedereen. Maar toen tijd hadden we Dagblad Tubansia en de Transquant Courant. had 100 uh, uh, FTE. De Twentse had iets van 60-70 FTE. Uh, en thans hebben wij, de Twentse Courant 114 FTE. Maar als je gaat vergelijken met 10 jaar geleden, ja, dan heb je 70 minder. Als je gaat vergelijken met 20 jaar geleden, mm. dan heb je er 14 meer. Dus het is maar wat je referentiekader is. Nee, maar u zegt eigenlijk al met al, dat valt, dat valt allemaal nog best wel mee. Natuurlijk. Er, er, er staan wel donkere wolken ergens ver weg. Maar wij zijn er wel helemaal klaar voor. En is de NVA dan bezig met een verkeerde actie? De NVA is in de, in de, helemaal niet bezig met de verkeerde actie. Integendeel zelfs. Ik vind dat ze heel verstandig bezig zijn in dat opzicht. Um, waar het op neerkomt is dat, wij, dat je als, als mediumbedrijf, medium moet je natuurlijk de toekomst inschatten. En we zien zeker sinds oktober vorig jaar... dat de advertentieinkomsten in elkaar storten. Uh, dat zet zich de eerste drie maanden van dit jaar door. Dus er is geen enkele aanleiding... ook gezien de geringe bestedingsvertrouwen bij de consument... Uh, dat dat zich op korte termijn gaat herstellen. En dan moet je wel het dak repareren... Nu het nog... Kan ja. uh, voordat het gaat regenen. Dus uh, ik vind het ook heel verstandig dat Wegen naar zijn kostenuitgavenpatroon kijk, maar dat is wat anders dan een kaalslag op redacties. Ja. Dat is weer het anders. Ja. Nou ja, goed, nogmaals, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb Thomas Bruning gisteren gehoord en die maakt zich wel zorgen. Is het zaak om even met hem te bellen misschien dat het allemaal in de regio nog niet zo erg is? Raad is wat. Ik heb hem vanmorgen een half uur aan de lijn gehad. Ja. En het was een heel aangenaam gesprek. Dat zou Thomas ook kunnen, uh, kunnen zijn. Een van de punten die de NVA aanhaalt uh, richting overheid op fiscaal gebied met de ondersteuning van juridische fondsen die is mij uit het hart gegrepen. Het wegnemen van wettelijke barrières. Uh, dus uh, we, zijn inderdaad, uh, we, uh, we hebben mededingingsvoorwaarden uh, die gebaseerd zijn op, een, uh, op de 20e eeuw en niet op het ja. Apple- en Google-tijdperk. Dat is, uh, heeft de NVA volkomen gelijk in. Oké, okay, nou u hebt uw woord gedaan. Uh, hartelijk dank daarvoor. André Vis, hoofdredacteur van de Twentse Koran Tubantia. De Ronische biologie-student Joris van Alphen... heeft een internationale fotowedstrijd van National Geographic Magazine gewonnen. Hij wordt vandaag gehuldigd in Burgers Zo in Arnhem. De dierentuin die hij ook als onderwerp had gekozen... voor zijn winnende foto. Van Alphen mag nu een fotoreportage maken... van een natuurbeschermingsproject ergens in de wereld. En die komt dan ook in dat magazine. Het KRO-programma Theater van het Sentiment op Radio 2... deed gisteravond een uniek experiment. Met behulp van een doventolk tolk werd het programma vertaald. Uh, dit is het Theater van het Sentiment. Uh, we worden uh, tot 11 uur getolkt door Mirjam Stolk. Dus als je naar de website gaat, dan kun je ook het uh, volgende gesprek... Uh, als je doof bent of slechthorend uh, bent, uh, uh, volgen. Uh, dit is het Theater van het Sentiment. Je luistert naar de KRO en deze hele fijne zender heet Radio 2. 21 maart 19... 10... De presentator heet Stefan en Die tolk heette dus Stolk. Dat is ook wel mooi. Laat u uw krant altijd online uh, lezen, dan uh, behoort u tot een minderheid. De groep mensen die kranten en tijdschriften digitaal lezen... is in Nederland nog klein, maar wel duidelijk groeiende, blijkt uit onderzoek. Een derde van de mensen leest wel eens een dagblad op de computer. 9% doet dat via de mobiele telefoon. En iets meer dan 4% leest de krant via een tablet. Bij tijdschriften zijn die percentages trouwens fors lager. Job Cohen wordt maandag voor één dag de baas bij AT5. Amsterdamse tv-zender bestaat op 1 april 20 jaar. En dat wordt een week lang gevierd. Cohen mag zich op die ene dag met alles bemoeien. Hij zit bij redactievergaderingen. Hij doet interviews, hij monteert en is zelfs een tijdje als presentator te zien. Naast Cohen zullen ook Henk Schiffmacher, Dries Roefink en Ellen ten Damme een dagje de baas spelen bij AT5. De Wereldvoetbalbond FIFA die krijgt een eigen, of die hebben al een eigen YouTube-kanaal... en daarmee krijgen voetbalfans wereldwijd toegang... tot het unieke audiovisuele archief van de FIFA. We willen de beste momenten uit onze WK-historie... aan de gebruikers van YouTube aanbieden. en We nodigen de fans uit om hun mooiste WK-herinneringen met ons te delen. Dat zegt FIFA-voorzitter Sepp Blatter. De FIFA is ook van plan om videoboodschappen en rechtstreeks registraties van persconferenties op YouTube te zetten. Het tijdschrift Miljonair krijgt een nieuwe naam. Je schrijft L-X-R-Y, maar je moet het uitspreken als luxury. Het blad wil af van het imago dat het alleen bedoeld is voor miljonairs. Volgens uitgever Yves Geiraat werd in de loop der tijd steeds duidelijker... dat de naam niet de makkelijkste was. Zeker in deze tijd van de economische crisis... kreeg de titel Miljonair een vieze bijsmaak, zegt hij. Met de nieuwe naam hoopt het blad een breder publiek aan te spreken... van mensen die in de wereld van luxe zijn geïnteresseerd.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 het mediaarchief. Het NOS-radioprogramma Langs de Lijn viert zondag een jubileum. De tienduizendste uitzending is dan te horen van dat sportprogramma. Het wordt live vanuit beeld en geluid uitgezonden. Sinds 1967 is Langs de Lijn te horen. En tien jaar na de eerste uitzending maakte André van Duin samen met Ferry de Groot een parodie in de Dik voor elkaar show uh, Ik heb geen idee wat we gaan doen. Gaan we doen? Paardenkoersen? Oké, okay, paardenkoersen. De paande Wil Iederman. Ja, daar ben ik we maar weer. vanaf Duinde. En uh, vandaag hebben we een hele grote inzet, een bijzonder grote inzet. De paarden hebben vreselijk gehold, Jong, jong, we hebben die beesten gehold. En uh, de grote prijs, de persvrees is gewonnen door Greta Carbo. Greta Carbo heeft zich werkelijk de been uit de reet geholpen. En dan hebben we ook nog de prijs van Hilversum. De prijs van Hilversum is gewonnen door Kees Verkerk. Kees van Kerk had daar bij de eerste prijs. En dan was er ook nog de NCRV-bokaal. Maar die is niet verreden, want daar was geen belangstelling voor. Mensen wou dat ding niet hebben. Nou, dat waren dan de persenkoersen weer. Ik zou zijn terug naar jou, Willem, weer terug naar Hilversum. Overigens was uh, meneer De Groot, uh, behalve een karakter in de Dik voor elkaar-show... in het dagelijks leven gewoon werkzaam bij de sportredactie van de NOS. Lunch met Jurgen van den Berg. Ja, koningin Beatrix die slaat vandaag aan het slot van haar staatsbezoek aan Luxemburg... het gebruikelijke gesprek met de media over. Ze is bang dat er vragen worden gesteld over de situatie rond Prins Frizo. EO-presentator Jeroen Snel van Blauw Bloed is in Luxemburg. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Um, dat was informeel gemeld. Hoe lang wist jij dat al, dat, dat ze dat niet ging doen? Uh, een week of drie geleden. Toen was ik bij een bijeenkomst in Den Haag uh, met de RvD... en toen uh, kreeg ik dat te horen met inderdaad het argument... Uh, ja, dat het alleen maar over de situatie van Prins Frizo zou gaan... Uh, en ja, het moet nu al over Luxemburg gaan, maar goed, we hadden kunnen afspreken natuurlijk van nou we willen graag een persgesprek en we zullen geen vragen over Prins Fieso stellen. Uh, maar goed, de RVD heeft toch zo besloten, uh, waarschijnlijk uitdrukkelijk op verzoek uh, van de koningin. Ja. De koningin die overigens op dit moment een uh, receptie bijwoont voor de Nederlanders die in Luxemburg wonen. En nu op het podium staat naast de ambassadeur. En de ambassadeur pakt nu de microfoon om uh, de genodigden toe te spreken. Maar, mag jij daar wel doorheen praten een beetje nog of niet? Ik denk het niet, maar ik kan je wel een stukje mee laten luisteren. Okay. Ik vroeg me alleen nog even af, Jeroen. Was er bij de Royalty Watches ook wel begrip voor uh, dat verzoek van de RvD? Ja, ik uh, kan natuurlijk niet voor al mijn collega's praten. En ik loop even iets verder weg van het podium. Maar ja, persoonlijk heb ik daar wel begrip voor. Want ja, uh, het is natuurlijk zo'n bizarre situatie voor de koningin privé. Zo dramatisch en dan toch als staatshoofd gewoon maar doorgaan. In je geplande afspraken volgen. Uh, dus ja, ik heb wel respect voor dat verzoek van. Nou, we doen een keer geen persgesprek. Ja. Want dat is, geloof ik, altijd gebruik daar dat, dat daar niet uit geciteerd wordt. En uh, dat de vragen betrekking hebben op het staatsbezoek. Dus in, in principe uh, zouden zou de vragen over visie ook niet aan de orde zijn geweest. Nee, maar in het verleden is het wel zo gebeurd. Bijvoorbeeld met de villa in Mozambique van uh, Willem-Alexander de Maxima. En toen waren we op staatsbezoek in Mexico. Dat ze zo'n moment aangrijpen om even te laten zien van. Zo staan we erin, zo is de pers ermee omgegaan. En het werkelijke verhaal ligt anders. Het is voor hun altijd een uitgelezen moment om ja, de pers te informeren. Want doorgaans in Nederland heb je die mogelijkheid helaas niet. Maar, hoe lang zal de koningin die media stilte aan volhouden, denk je? Want de Koninginnedag komt er bijvoorbeeld nog aan. Dan zeggen ze ja. meestal aan het eind ook wel iets, hè? Ja, ja zoals we dat nu ook hier voor de genodigd gaan de, gaat doen naar de ambassadeur. Ja, het volgende staatsbezoek is weer het moment van een persversprek. Oké. Okay. Maar zo zal dat moment wel weer plaatsvinden. Goed. dankjewel, Jeroen, dat je toch even snel door die ambassadeur in hebt gepraat met ons. Okay. Snel terug. Um, ja, Wij zitten hier in de studio met onze gasten voor het Mediaforum. Dat zijn Guylaine Plag, mijn collega van NGV TV. Um, Debat op 2 is een programma dat zij presenteert journalist. Joost Niemuller is ook, schrijft onder meer voor het politieke weblog De Dagelijkse Standaard. Hartelijk welkom. Um, even met het laatste beginnen... Normaal gesproken de koningin die al met die media in, in de slag gaat aan het eind van zo'n gesprek. Ja, goed, je kent journalisten die gaan natuurlijk toch vragen stellen over wat niet de bedoeling is. Dus ja, ik, ik denk ook niet dat we heel erg maatschappelijk belangrijke dingen gaan missen... nu de koningin niet een toelichting geeft op haar staatsbezoek. Hoor. Dus ik, ja, ik begrijp het wel. Ik ja. denk, weet je, als er iets te melden valt, dan horen we het wel. En alle vragen die er zijn, er zal toch geen antwoord op komen. Dus, ja. maar. Maar dan had ze het ook eigenlijk door kunnen laten gaan. Want dan hadden de mensen zelf misschien het idee gehad van... Uh, we, gaan dat, we gaan dat toch maar niet vragen. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat ze niet echt de behoefte heeft... om daar continu aan mee geconfronteerd te worden. Joost? Ja, ja. alles is ingewikkeld en gecompliceerd. Het gaat over pers en koningshuis. In dit geval... Ik heb ook wel mijn vragen. Ik heb, ik heb eigenlijk mijn vragen waarom de koningin doorgaat... met al dit soort uh, festiviteiten en officiële dingen. Ik, ik, ik zou wel goed uh, kunnen begrijpen dat ze gewoon even zegt... ik ben uh, vanaf nu gewoon moeder. En uh, verder ben ik even niet voor jullie. Ja, Maar dat valt wel op. Ze ze echt heel actief <coughs> hè, de afgelopen twee weken. Ja, oh, het, is, het is een beetje typerend voor haar. Dat was met Klaus. Ik weet niet hoe snel ze toen alweer... Uh, uh, het pak aan trok, maar uh, dat was volgens mij ook al vrij snel. Zou het ook niet gewoon menselijk zijn... de een heeft er baat bij om maar door te gaan... en uh, het op die manier voor zichzelf hmm. ja, een ja. plek te kunnen geven... en de ander ja. trekt het maar helemaal ja, niet. Je, okay, maar je ziet hier dus wel weer aan hoe, uh, hoe complex het dan weer ligt. Ik, wil, ik zou me ook heel goed kunnen voorstellen dat als je dat dan doet... dat je dan ook wel eens een interview geeft... en dat je dan ook wel eens even iets zegt over... Ja, wat kennelijk heel veel mensen heel graag willen weten... van hoe is dat nou emotioneel voor je. Maar ja, dat mag dan weer niet. Maar nee, ze wil geen zwakte tonen hè? Dat nee. is natuurlijk wel iets wat heel erg en aan deze is... koningin valt. En dat is vind ik ja. ook heel zwak, eigenlijk. Ja, want die, want die, die gesprek op het eind... want eigenlijk is dat een soort afspraak, hè, daar wordt niet uitgeciteerd... maar zij grijpt het soms aan natuurlijk om. Hij, hij noemde, Jeroen Snell noemde het leven een voorbeeld natuurlijk... maar we hebben ook eh, pas nog dat, dat gedoe over die hoofddoekjes gehad... waar zij omaan was, waar ze toch een, een statement maakte ook. Ja, en daar zie je ook gelijk dat het natuurlijk gelijk uh, toch misgaat. Uh, en dat komt eigenlijk omdat... Uh, ja, er is eigenlijk door die hele positie... is er geen normale manier van omgang met de media te bedenken. Alles is uh, verwrongen. Niemand weet precies wat haar positie is. Niemand weet precies wat haar macht is, wat haar... Uitspraken, hoe politiek ze zijn, hoe persoonlijk ze kunnen zijn. En alles is overdreven gevoelig. En dat komt ook, iedereen wil alles weten hierover. En dat komt er ook nog een keer bij. Dus het is commercieel ook al enorm interessant. Maar dit is, vind ik, wel echt anders liggen. Dit is echt een pure privé-aangelegenheid. Ja. Dus ja, de rest heeft, heeft Nederland nog iets mee te maken met de gevolgen. Of, met zo'n hoofddoekjes-discussie, dat is ook een politieke discussie. Ja, maar, maar dit, dit gaat om de eigen zoon. Ja, oké, okay, maar dat vind ik wel anders dan wanneer je over zo'n privé iets hebt. Ja, nou, ik vind ook helemaal niet dat de koningin verplicht is om te vertellen over haar gevoelens. Hoor, Dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen maar dat het allemaal zo verwrongen en zo ingewikkeld is. Meer, meer in het algemeen. als, als ik, ik haar he? was, in dat geval, bedoel, ja, wie ben ik? Maar goed, als ik haar was zou ik denken van, eh, ik, ik doe even helemaal niet mee. De, eh, zolang zolang eh, Friso in deze toestand is, alleen ja, je weet niet hoe lang het gaat nou, duren natuurlijk. Ja, ja. Maar ik zou eventjes een paar maanden gewoon time-out geven. Gewoon ja. er niet zijn. Goed, nou, het uh, feit is dat ze nu uh, daar is in Luxemburg. In ieder geval de, geen uh, persgesprek is aan het eind. Wij praten zometeen door in deel 2 van het mediaforum. Eerst is hier Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De politie in Toulouse heeft bij een vuurgevecht de man gedood. Die verantwoordelijk wordt gehouden voor drie schietpartijen. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bevestigd. De 23-jarige man werd gedood tijdens een bestorming van de woning. Hij kwam schietend de badkamer uit en in het daaropvolgende vuurgevecht is hij gedood. En zeker twee politiemensen zijn gewond geraakt. Die man wordt verantwoordelijk gehouden voor drie schietpartijen in Toulouse. In de omgeving waarbij afgelopen week zeven mensen zijn omgekomen. Het grootste gedeelte van de treinen in de Randstad rijdt weer volgens de NS. Treinverkeer rond Amsterdam lag de hele ochtendspits plat door een sein- en wisselstoring. En de NS laat nu intercities en sneltreinen extra stoppen om mensen van andere stations op te halen. En naar verwachting rijden alle treinen in de avondspits weer normaal. De omstandigheden in jeugdgevangenissen zijn de afgelopen vijf jaar sterk verbeterd, zegt de Algemene Rekenkamer. Jongeren krijgen betere begeleiding en nazorg na hun vrijlating... En dat is allemaal verplicht. In 2007 schreef de Rekenkamer in een rapport dat er in jeugdgevangenissen flinke tekortkomingen waren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De zon schijnt in het hele land uitbundig en de temperatuur stijgt flink. In het midden en zuiden is de temperatuur op verschillende plaatsen de 17 graden al gepasseerd. Vanmiddag wordt het nog wat warmer en in het zuiden kan het plaatselijk 20 graden worden. In het noorden komen de maxima uit rond een graad of 16. En op de wadden wordt het bij een matige wind uit het oosten tot noordoosten niet warmer dan 13 of 14 graden. Vanavond is het helder en de temperatuur daalt vannacht naar 2 graden in het noordoosten en 7 graden in Zeeland. Daarbij kan ook heel plaatselijke mistbank ontstaan. Morgen is het opnieuw zonnig en wordt het ongeveer even warm als vandaag. Ook in het weer, met alleen op zondag een iets lagere middagtemperatuur. ANWB Verkeersinformatie op de A4 Den Haag richting Amsterdam... staat tussen Leidsenam en Dorp 2 kilometer. Tussen Tiel en Els rijden geen treinen. Dat heeft te maken met een seinstoring. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met Guylène Plag en met Joost Niemuller. In Lommel zijn gisteren in een overvolle soeverein arena de slachtoffers herdacht. die omkwamen bij dat busongeluk in Zwitserland. De dienst was in Nederland rechtstreeks te volgen. via NOS, RTL en SBS. Guylène, heb je ernaar gekeken? Nee. nee. Nee. Ik heb de samenvatting s'avonds op Radio 1 geluisterd. de reportage erover. Ja. En ik vond dat eigenlijk ook voldoende. Ik had ook niet de behoefte om de hele herdenking mee te nemen. Nee. Joost, jij de behoefte had om het van minuut tot minuut te volgen? Uh, nee, dat kwam ook omdat ik gefascineerd was door wat er in Toulouse gebeurde. Dus je kunt je maar op één ding richten. Dat heb je wel van minuut tot minuut gehad. Ja, ja, maar... Maar uh, niet ik... via tv en radio dan? Uh, nou, vooral via internet en ook ja. via tv-beelden via internet. Uh, ik vond dat, uh, wat dat betreft, de tv het weer heel slecht bracht. Maar uh, tenminste met name de publieke omroep, daar was weer helemaal niks terug te vinden. Geen Leur. extra uitzendingen. Ja, ja. maar goed... Ongetwijfeld hebben naar zo'n uh, situatie om ontzettend veel mensen gekeken. Uh, ik weet niet wat de kijkcijfers zijn, die weet jij misschien. Maar uh, die zijn nee, waarschijnlijk je, heel de, hoog. Ja, ik heb het ook niet. Dat was natuurlijk ook een, een groot. Ik heb, ik heb er geen cijfers van gezien, eerlijk gezegd. Maar vind je zo'n Toulouse dan belangrijker dan zo'n herdenking in Londen? Nou ja, ik heb natuurlijk. Een, ik ben natuurlijk als journalist ben ik altijd geïnteresseerd om te weten uh, wat is er aan de hand, wat er gebeurt er. En wat dat betreft, was ik al bevredigd qua dat ongeluk in, in de bus. Omdat ik al de nodige informatie had gehad wat er precies gebeurd was. En bovendien, als daar informatie over komt, wil ik daar alles van weten, maar om mee te gaan rouwen met andermans verdriet. Nee. Uh, uh, daar voel ik helemaal de behoefte niet Nee, nee. Die behoefte bestaat bij, bij mensen dan wel. Ik begrijp, 300.000 kijkers hebben de... Hebben de... Ja, ja, er zijn ook mensen die gaan op andermans begrafenissen meelopen, waar ze helemaal geen mensen ja. kennen. Zoiets is het toch. Ik ja. snap, snap ja. het helemaal niet. Maar die behoefte bestaat Maar jij had ook niet het idee of ik moet daar bij zijn om mee te rouwen of zoiets. Uh... Nee, nee maar, maar het is een soort verschijnsel al van, van de laatste jaren volgens mij. Dat als, wij, als er iets gebeurt, dat mensen massaal de behoefte hebben om mee te rouwen. En denk ik dat je meeleeft met het verdriet van die mensen. Dat weet je, dat je even denkt van goh, vreselijk voor die mensen. Ja. Maar ik ken ze persoonlijk niet. En, en ik, ja, ik bedoel dat niet om, om uh, heel onsympathiek over te komen. Maar ik begrijp niet waar die behoefte zo vandaan komt. Dat we in één keer met z'n allen weten hoe die mensen zich voelen en daar naartoe moeten... of dat per se mee moeten beleven. Ja, ja er ontstaat ook iets, iets absurds. Ik bedoel, ik zag net in, in de krant staan dat uh, bij de SP... daar is die uh, mevrouw, uh, even haar naam kwijt, van de kamer... volgens mij opgepakt ja. omdat ze met een kist liep. En dat zou ongepast zijn om met een kist liep op het moment dat... Dus dan worden we eigenlijk allemaal geacht om allemaal met ons bewustzijn... geheel daar bij die dienst te zijn. Uh, alsof het een soort nationale uh, hmm, herdenkingsdag ja. is. En dat, dat vind ik dus echt... Ja. Het, dat nee, geeft wel een beetje aan wat media geacht wordt met je te doen. Dat ook, of ik weet niet, maar het is natuurlijk gaaf omdat de agenten woest, agenda woest waren dat ze met die kisten rondliepen. Bij een ja. demonstratie de postbodes, ja. geloof ik. Ja, dat is ook ja. een heel ander onderwerp. Ja. Maar ja, ook, ik vind ook wel vanuit de, de mensen die wel direct getroffen zijn... denk ik, hebben die er nou zoveel baat bij als dit overal wordt uitgezonden? Ja. Je hebt toch, het is het verdriet wat je hebt om jouw eigen kind. En dat je daarvan afscheid wil nemen, oké. Okay, maar waarom moet de hele wereld daarvan... Uh, ja. Ja, ik wel in dit geval, omdat ze allemaal hier aan hebben meegedaan. Hè? Dus, dus, ik heb zelfs begrepen dat ze allemaal op één plek begraven willen worden. Er ja, was één mevrouw volgens mij die, eerder, die, niet een dag, die een dag eerder begraven is in ieder geval. Maar waarom oh, dat okay. was, weet ik niet precies. Dat kan, ja. kan ook wel Maar, ja, maar goed, dat, dat vind ik nog wel, ook, wel, ook wel vreemd. Dat, dat die behoefte ook bestaat tot zo'n... Algemene deling. Ja. Uh, ja. Even over uh, Toulouse, want we, we hebben net het nieuws gehoord. Hè? Hij is dood, dus de terreurverdachte. Je hebt dat echt op de, op de voet gevolgd via Twitter met name, hè? begrijp ja, ja, ik Ja, ik was, ik was natuurlijk wel, toch wel heel erg. Ik, uh, uh, het was heel raadselachtig. Uh, aan de hand van op een gegeven moment was duidelijk dat er verband was tussen die verschillende aanslagen. En uh, toen werd er ook gezegd van nou dat moeten wel neonazies zijn, want wie schiet er nou en moslims en een zwarte manier en eh, joodse kinderen dood. Nou, dus zo ga je dus neer. Toen is ik ook een club. Maar ik, ik ben toch heel gefascineerd wat er achter zat. Toen zeiden andere mensen ja, maar dat waren dus militairen. Dus dat zou dus een indicatie kunnen zijn dat het wel om moslim of extreme moslims zou kunnen gaan. Uh, uh, dus om die reden was ik ook wel geïnteresseerd. En vervolgens ja. Uh, is dit ook wel een heel atypisch uh, uh, soort uh, aanslag. Meestal moslim aanslagen die zijn, uh, of het zijn explosies... dat verbazen zichzelf op, het is een eenmalig uh, ding. Of het zijn op meerdere plekken, maar dan is het georganiseerd. Maar dit is dus... Uh, Um, werd soms met militaire precisie. Die mm -hmm. mensen zijn ook letterlijk van dichtbij in hun gezicht uh, doodgeschoten. En ja. dat is heel. Um, behalve dat het heel gruwelijk is. is het ook heel ongewoon voor moslim aanslagen. Dus het wijst eigenlijk meer op een soort pathologisch uh, ja. iets. Ja, ik, ik zei vanmorgen zat ik in de auto. Er, er werden uitgebreid alle facetten van die hele zaak. Ook iedereen die ja. er wat over gezegd had. En ik begreep dat die jongen wel de opdracht had gekregen. om een, om, om een explosie ergens te Maar dat, dat wilde hij niet. Dus toen kreeg hij als opdracht dan om dit maar individueel ja, te doen. Om, om zichzelf op te ja. komen klaar te worden. Dat ja, absoluut. Ja. Uh, ja, jij zegt van, uh, zo straks zei je dat eigenlijk een beetje van, vind je dat dan interessant, omdat het is het dan omdat het te ver weg is? Of? Nee, maar ik zit dan te denken, goed, zo'n huis, vooral op gisteren gericht, zo'n huis is omzingeld. Ja. Wat moet je van minuut tot minuut volgen? Ik zat gisteravond even Paul Witterman te kijken. En dan is het: we gaan even naar de laatste beelden. Nou, de elektriciteit hadden ze uitgedaan in die mm -hmm. wijk. Dus ja, dan Donker kijk je naar de zwarte beelden. En dan denk ik: kijk maar. Ja, nou nee, je, dat, dat is zo. Maar er komt tegelijk ontzettend veel los. Wat ik altijd weer heel interessant vind. Er zijn allerlei politici die dingen gaan zeggen. En die dan gelijk met een met moslim. Uh, ja, dan gaat het jou om eromheen. Wat er ja, gebeurt. Het hele politieke spel wat gelijk mm -hmm. en, en het feit, dat dus het lukt. En dat niet te vergeten, dat dit gebeurt in verkiezingstijd. En dat, is, dat maakt dit natuurlijk enorm. Brandbaar. Dus, uh, eh, dus op een gegeven moment zegt Marine Le Pen hier ook dingen over. Ja. Uh, Sarkozy heeft zelf al die insteek gegaan dat, gegeven dat het voor hem gaat over uh, ja. voor een deel van de islam, in ieder geval over immigratie. Dus dan begrijp je, en er zijn mensen die geven dan weer Sarkozy de schuld van, want anders was het niet gebeurd. Dus het hele spel wat in speelt, het kan de verkiezingen een ja. enorme draag geven. Wie, wie had het als eerst ja. Joost te uh, melden dat hij dus echt dood was, die man? Weet je dat of niet? Uh, ik zag het hier op teletext. Toen was je hier onderweg ah, ja, okay. oh, nee, ja. nee, niet via de twitters of zo. Uh, nee, nou, okay. helaas. Ongetwijfeld is dat zo geweest. Zou dat nou ja. toch die publieke omroep zijn geweest dan, Joost? Dat zijn wat zijn Daarover gesproken, dat is een mooi bruggetje, de publieke omroep. Uh, dinsdag was in Altijd Wat, uh, de Altijd Wat wijzer te zien... Uh, waarin de recentste feiten en cijfers rond het publieke bestel op een rij werden gezet... De timing lijkt geen toeval. Bij de omroepen wordt gevreesd voor nog meer bezuinigingen. In het volgende spotje wordt ook de fictieve kijker Jan... wordt voor hem berekend hoeveel hij kwijt is aan de publieke zenders. Even luisteren. Door al dat gepraat in Den Haag vraagt hij zich af of hij niet te veel betaalt. Ja. Hij berekent dat hij met zijn gezin 27 cent per dag kwijt is. Hm. Daarvoor krijgt hij zes radiozenders, drie tv-netten, 12 themakanalen... en ook nog een regionale en een lokale zender. Hij berekent dat hij met zijn gezin 27 cent per dag kwijt is. Jan is blij. Hij betaalt dus zeker niet te veel voor een publieke omroep waar hij vaak op afstemt. Ja, Glenne, de NCV, die ziet hierin blijkbaar een, een goed. Ja, dit, is, dit is eigenlijk een actiemiddel, kan je dat zo zeggen? Of is het meer een service? Nou, ja, het is vooral informatief bedoeld, maar wel als tegengeluid uh, naar bijvoorbeeld een commentaar. wat in de Telegraaf heeft gestaan over de Hilversumse Snoepjesfabriek. en uh, waarin in, in zulke. Yeah, Vind ik de manier waarop daar de toon wordt gezet. Denk ik, ja, wij zijn altijd geneigd om te denken. als het over ons gaat, weet je, dan moet je niet van de daken lopen schreven. En zo sta ik er normaal ook in. Maar op het moment dat er zo vaak. Andersoortige en ook verkeerde informatie, wat heel erg uh, de toon zet, wordt gebracht. Ja, dan vind ik dat je op een gegeven moment wel puur op gegevens gebaseerd iets naar buiten mag ja, brengen. In dat Telegraafstukje, ik, ik citeer dat hem even, niet iedereen zal dat hebben gelezen. Uh, ze proberen hun eigen hachje te redden. Het is uh, het in stand houden van de Hilversumse Mediapaleis... en De duur betaalde programmamakers. Nou, dat klopt zeker niet, dat laatste. Uh, de drie netten in de ogen van het omroepvolk belangrijker dan zorg, onderwijs, sociale zekerheid, ouderbeleid, huisvesting, veiligheid en andere. Ja, en dat vind ik ook echt een, over... een aanname weet je, denk in de zorg hebben we het over miljarden. De publieke omroep is gebaseerd op een paar miljoen. Weet je, dan denk ik op een gegeven moment die vergelijking gaat ook helemaal mank. Ja. Nou ja, maar goed, men vindt waarom ga je dan actie voeren terwijl er uh, overal moeten bezuinigen Joost, wat vind jij ervan? Ja, ik vind het echt niet kunnen. Wat? wat? Om zo op zo'n manier... Tegen uh, de publiek uh, te te journalistiek te gaan bedrijven om je, om je eigen banen te gaan. Maar ik bedoel, waarom niet? Kijk, als je bij de dag werkt... Als even, quasi-journalistiek. Al, al, wat als bedoel je, je be... met quasi-journalistiek, Joost? Nou, omdat het, op, absoluut niet, niet te, te checken is. Ik bedoel, de je geen... kan alle cijfers die wij noemen zijn allemaal te checken. Ja, en allemaal maar terug te vinden. Uh, het gaat om, je weet ook wel, met cijfers, cijfers zijn niks. Het gaat om de presentaties van cijfers. Het gaat om de duidelijk populistische wijze waarop jullie dat nu neerzetten. populistisch is volgens mij als je het een snoepjesfabriek hebt... En heel veel en met poppetjes wordt het neergezet en dan wordt gezegd, nou, en als je bij die poppetjes van de SBS, dan ben je misschien wel meer geld kwijt. En, en, niet, en dat wordt je wordt er wordt enorm in. gemanipuleerd. Nee, met maar met dus vind jij per dit? definitie niet dat, dat uh, publieke omroep actie mag voeren? Uh, ja, uiteraard. Iedereen, elke werknemer mag actie voeren. Maar ik vind niet dat je daar. Kijk, je hebt, je hebt al, als uh, uh, uh, omroep. Heb, heb je een enorm bereik. een enorm machtsmiddel. Wat, wat je bijvoorbeeld niet hebt als je bij een autofabriek werkt. die uh, over de kop gaat. En ik vind dat je daar gewoon enorm terughoudend in moet zijn. En als je dan. Uh, zou iets gaan doen als dit... dan moet je op zijn minst mensen erbij betrekken... die er anders over denken en die er anders op reageren. Maar ja. vind je dan op het moment dat er, dat er zo vaak... zeker ook in kranten, nou, Telegraaf is wel het voorbeeld volgens mij... dingen worden geroepen dat je dan... Maar je mond moet dicht houden. Nee, maar ik bedoel, er zijn genoeg dingen om. Kijk, zoals je zit hier in het programma, je zegt dingen tegen de telegraaf. Er zijn genoeg uh, dingen waarop je daar ook iets uh, tegen kunt zetten. Maar om zo'n middel in te zetten van van spotjes. Uh, en, en, ik, ik bedoel. Ja, ik, het is Ik ook wel vind de ik vind het term spotje vind ik ook niet goed hoor in dit geval, want bij de altijd wat uh, bij altijd wat is gewoon een wekelijks onderdeel is de altijd wat wijzer en die is altijd gebaseerd puur op cijfers, cijfers, nou, cijfers en maar feiten. Maar het valt dit keer over de publieke. Nee, nou, we hebben hem eerder over de. Anderhalf jaar geleden is hij hmm. al een keer gegaan over de publieke ja. omroep. En we hebben hem nu geactualiseerd vanwege de actualiteit. Ja. Ja. Maar ja, het, het heeft toch to gewoon een heel hoog wc-eend gehaald? Maar, dat, maar, dat, dat begrijp dat ik niet. Toch duidelijk. Wat is er nou wc-eend aan? Nou, dat, je oordeelt over je eigen product. En dat is wat hier gebeurt. En dus, nee, het en enige wat je zegt is dat je betaalt: je, weet, je betaalt 27 cent per dag per huishouden. Dat is puur gewoon een gegeven. En dan krijg je dit, dat en dan dat voor. En de gevolgen zijn: als er meer wordt bezuinigd, dan gaat het op een gegeven moment echt structureel en dramatische gevolgen hebben. Dat, dat is toch Maar, een, maar, maar, geen uh, maar is dit ja. niet het grote punt ook? Dat, dat, dat, nee, het eens... gaat over wie de bron is van het nieuws. Hè? Dat is het WC-eend-verhaal. Ja. En WC-eend oordeelt, zegt wc 1 is, is geweldig. En nee, maar kijk, Joost, je kan ook zeggen van die publieke omroep doet over het algemeen dingen die uh, dat, je mag er vanuit gaan dat, dit, dat het gewoon klopt. Dus dan dan nou, even, als uh, dat ik even nooit eh, Oké, okay, dat doe jij nee. niet. Maar goed, <laughs> laten we er even vanuit gaan dat het klopt. Nou, dan, dan uh, is het dus een reactie op wat er in zo'n telegraaf zat, wat echt ook grote onzin is. De vraag is even van, er zijn nog helemaal geen nieuwe bezuinigingen. Nee, dus is dit nou, allemaal niet veel te vroeg? Nou, dat daar uh, absoluut. Dat vind ik ook een moeilijke, want wij hebben er op, de, op de, de redactie bij altijd wat hadden wij ook de discussie. Want ik spreek altijd die altijd wat wijzer in. Dus mijn eerste reactie was in eerste instantie van jongens ga nou niet vooruitlopen op de feit. Weet je, wel? Het, het feit is dat we nu met die 200 miljoen, nou dat wordt allemaal keurig netjes doorgevoerd met fusies en weet ik veel wat prima. Maar je weet helemaal niet of het gaat komen. Dus ga het dan niet op een presenteerblaadje aanbieden. Ja, tegelijkertijd op het moment dat er dan vanuit andere media wel al al die signalen komen. Maar daar kan je bovenaan wordt... staan. Ja, ja, ik zeg, nou ja, dat ja. is de telegraaf, Die, die zijn sowieso niet maar voor weet de publiek omroep. Voor mijn gevoel uh, staat, staan we al zo vaak dat we ons maar terughoudend opstellen. En laten we het maar niet doen. En het loopt allemaal wel los. Of ja, wie zijn wij dan om ook op de barricades te moeten gaan. Ja, nou doe het maar wel een keer. Laat me nou, horen. We gaan dan en echt en op de barricades. Wat Ga dan demonstreren. Nou ja, wie weet is dat de volgende stap? Nee, dat is de enige stap. Waarom is dat de enige stap? Ik, ik vind niet dat je op zo'n manier uh, t, uh, op zo'n manier. Uh, moet je dan op zwart gaan uh, eenduidige... en naar het Mali-veld gaan? Nou, zwart gaan zou ik ook al heel slecht vinden. Nee, ik vind, je bent als, als personeelslid heb je natuurlijk, heb je natuurlijk recht om, uh, om je te uiten. en uh, Op een manier zoals elke Nederlander zich uit en uh, terughoudendheid... Is ontzettend terecht in dit geval. Maar kijk, ik vind dat nou van dit spotje. En nogmaals, ik heb er ook niet zoveel mee te maken. En ik vind het heel lastig altijd actie voeren. En dit is misschien nog niet eens mm -hmm. echt actie voeren. Je zou het meer kunnen service kunnen noemen. Ik vind dit dan nog wel een aardige vorm. Inderdaad, als je op zwart gaat, dan tref je ook je luisteraars en je kijkers ermee. Dat, dat, dat zou ook echt een, even de laatste dingen zijn die, die, die ik zou doen. Ja. Ja, ik zou, ik, dat zit volgens mij ook helemaal niet in de aard van de journalist... om, om te gaan staken of om uh, naar het Malieveld te gaan. Dus ik vind dit gewoon op een informatieve manier nou. zeggen van... weet je, dit is nou daadwerkelijk, wat, van geld voor publieke omroep... nou, dit is nou wat het u nou kost thuis. Wat is daar mis mee om dat eens dus te zeggen tegen nou, wat er mis is, is de quasi-objectieve uh, manier waarop dit gebracht wordt... terwijl iedereen natuurlijk weet dat er met cijfers wordt gemanipuleerd. Ja, en maar dat, dat vind ik zo je, het maken. uit, Joost. Het klopt gewoon. Die cijfers die hebben we echt niet uit ja, onze tuurlijk, duim gezogen. Sorry, die cijfers wel kloppen, maar jullie brengen bepaalde cijfers. Je kan ook vanuit een andere optiek andere berekeningen maken. Als je op een gegeven moment zegt, we maken er twee zenders van. We doen alleen maar dit soort. Het zijn ontzettend veel inhoudelijke afwegingen... waardoor je uh, op een gegeven moment uh, kan reorganiseren. En je, je kan ook op een hele andere manier kun je, kun je de discussie aangaan. Je krijgt al fusies en er wordt al gereorganiseerd op alle manieren. Ja, maar wat mij betreft is het nog maar het begin van wat ook er ook moet gebeuren. Ja, maar, nee, maar het is nog veel beeld... te weinig. Nee, het beeld... ik bedoel, is nog steeds de publieke omroep is gewoon een grote amusementsmachine die betaald wordt door de belastingbetaler. Dat is gewoon een totaal ja, kijk, verkeerde zaak. Nou ja, dit is dan weer. Dit vind ik nou populistisch. Nee, wat, kijk, maar wat er aan, aan programma's is. We krijgen toch ook hele mooie dingen ja, voor nee, terug, nou... Joost. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat, dat ben ik echt niet met je eens. Ik, bedoel, ik sta heel dat Ik vind dat er echt nog wel wat kan gebeuren bij de publieke omroep. En zeker als je kijkt wat er, wat er in andere sectoren gebeurt. Maar dat beeld ook wat de Telegraaf neerzet, daar, daar, nou, daar zal ik me altijd tegen blijven verweren. Want dat klopt gewoon echt niet. En er zijn inderdaad een paar mensen hier in Hilversum die verdienen topsalaris. Ja. Maar en er zijn een paar gewone programma's die mogen wat mij werken... betreft ook zo van de publieke omroep af. Omdat ja, het niks met de publieke ook, omroep te maken heeft. Maar daarmee wordt niet, zet je gelijk de hele publieke omroep zet je in een hoekje van geldverslindende machine. Nou, dat vind ik echt tekort door de bocht. Ja, uh, ik, ik heb het dus niet over geldverlinder. Ik heb het over het soort programma's wat daar wordt uitgezonden. En dan denk ik van uh, boer zoekt vrouw, et cetera, et cetera. Ja, ja. Er is geen enkele reden om dat door de belastingbetaler te laten betalen. En dat kan heel goed uh, gewoon uh, op een commerciële manier georganiseerd worden. Ja. Maar we, we zenden ook prachtige nieuwsprogramma's uit en dat soort nou, ja, zaken. Dat, weet je, ik vind dat wel een interessante discussie. hoor. Want dat merk ik ook wel dat je... Zelf zit ik op Nederland 2 en met debat op 2. En nou, daar ben je ook wel eens te gast geweest. Dan uh -huh. proberen we echt een goed maatschappelijk debat nee, te okay, voeren. Oké, maar dat is ook een inhoudelijk... Uh, informatief programma. Ja, nee, maar wat je dan merkt is dat vooral ook de aandacht, ook van een NPO, heel erg naar Nederland 1, want we moeten, we moeten scoren versus RTL. Mm -hmm. Dus daar, ik vind absoluut dat dat te bekritiseren is, de manier waarop we alles op Nederland 1 maar proberen om de hoge kijkcijfers te halen. Mm -hmm. ja. ja, dat. Ja. Oké, okay, um, we stoppen er nu over, over die publieke okay. onderzoek. We hebben weer veel te lang over gepraat. Mm. Dat, dat betekent, Joost, want we zouden eigenlijk nog even over het toneelstuk hebben vanavond. Maar daar is de tijd gewoon niet meer voor. En dat is dus niet een, een politieke. actie <coughs> <Nee, coughs> nee, hoor. We nee, hebben nee. het trouwens van de week al een keer over gehad. Uh, okay. Ja, maar van... toen noemden jullie niet de bron. Dat was de Dagelijkse Standaard. Dat is bij deze nog een keer, want toen ging het inderdaad over de paroolinterview, ja, ja. het Paroolinterview. Maar het is inderdaad begonnen bij de Dagelijkse Standaard. Ja. Dat is het blog waar jij voor schrijft. Hartelijk dank dat jullie er waren. Helene Plag en Joost Niemuller. Dit is Radio 1. Lunch. We moeten door met de nationale nieuwsquiz. Zaken Holkema is hier, hij is 45 jaar en komt uit de mooie stad Groningen. Hartelijk welkom. Dank u. 112 punten, dat is de uitdaging. Um, u hebt als hobby marathon lopen. Ja. ja wat wordt de volgende? Want... De slachtermarathon in uh, Friesland. Kijk aan. En, en ook wel eens echt naar nou, New York en zo, want er zijn al. Uh, in... Misschien, maar voorlopig is het alleen nog maar in Nederland. Ja, en hoe verloopt u dan in een jaar? Elk jaar één uh, Tot nu toe elk jaar één. Oké, okay, ja. nou, de volgende is dus in Friesland. Ja. Nou, dit wordt ook een soort van mini-marathon, want uh, ja. we moeten dus die 112 punten zien te halen. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. <middels> En de vraag natuurlijk was... Van wie jullie denken dat de echte... De echte Pvv zijn. De Nationale Nieuwsvis. Hier op Brinkman. We zijn uh, wat dat betreft de enige echte uh, bedieners... van het uh, gedachtegoed van de, het electoraat van de PVV. PVV'er Danny van der Sluis. Wij met z'n tweeën blijven PVV'er. Wij blijven de PVV trouw. Hier op Brinkman. Ik ga inderdaad uh, wijzen dat wij inderdaad de echte PVV zijn. Mevrouw nummer drie. Ik heb twee jaar geleden eigenlijk al gekozen voor hero in de PVV. Vraagteken aan alle kanten, want het pen is ook wat de mening betreft helemaal verdeeld. En weggenomen hebben we huis. Het werd een latertje gisteravond in het fractiekantoor van de PVV in Haarlem. De hele avond werd vergaderd over wie er wel en wie er nou niet bij de statenfractie van de PVV blijft. Vraag 1. Hoeveel PVV-statenleden in Noord-Holland blijven trouw aan Geert Wilders? 2. Dat is goed. Drie leden van de statenfractie hebben samen met Heerl Brinkman de PVV in Noord-Holland verlaten. Vraag 2. Maar Wilders hoeft zich over de andere provincies geen zorgen te maken. De PVV-fractieleider van welke provincie heeft aangegeven... dat alle andere elf provincies achter Geert Wilders blijven staan? Overijssel. En dat is goed. Edgar Mulder, PVV-fractieleider van Overijssel... die zei dat gisteren in Nieuwsuur. Vraag 3 is altijd de kop uit de krant. Waar gaat hij over? Dat is de vraag. Je krijgt ook drie uh, mogelijke antwoorden te horen. Hier is die kop. Het leek net een oorlog. <coughs> dus, pardon. Het leek net een oorlog. Gaat dit over... 1. De onderhuurder die drie jaar geleden door een brandbom uit het huis van Emile Ratelband werd verjaagd. 2. De 74 hooligans die gisteren in Utrecht terecht stonden. 3. De buren van de schutter in Toulouse... die van de politie vanwege hun veiligheid het pand niet mochten verlaten. Ik. Het leek net een oorlog. Ik gok de tweede. En dat is goed. Gisteren was het megaproces tegen de 74 verdachten... van de rellen rond het duel Utrecht-Twente. Dat was in december en die kop stond in NRC Next... Vraag 4. Gelukkig wordt er ook nog uh, gevoetbald zonder geweld. Gisteren won PSV. Van wie? En plaatste zich daarvoor uh, door voor de bekerfinale? Heel fijn. Dat ja, is goed. Weet je de uitslag ook of niet? 3-2 of 3-1? 3-1 was het. Ja. Vanavond is die tweede halve finale. Die gaat tussen AZ en Heracles. Vraag 5. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Het slaat werkelijk helemaal nergens op. Het is je reinste willekeur dat ze überhaupt hier zit maar dat ze dan bovendien ook nog die zes uur moet uitzitten... Werd, terwijl de verklaring al uren geleden is afgelegd. Jammer, Marijnissen. Het ging over de arrestatie van SP-Kamerlid Sharon Gersthuizen. We hadden het er net ook al even over... die samen met zo'n 30 postbodes aan het protesteren was tegen Pos PostNL. Vraag 6: Volgens de politie is Gersthuizen opgepakt... omdat ze demonstrerend op het plein in Den Haag rondliep. En daar was nou net geen vergunning voor. Maar het hielp ook niet dat ze een bepaald item bij zich had. Waar liep Gersthuizen mee rond? Een doodskist. En dat is goed, dat was volgens de politie extra pijnlijk... vanwege de herdenkingsdienst in Lommel. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten nog te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En we willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Het gaat dus om één term uit het nieuwsaanbod. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Mijn letters staan nergens voor. Drie. Deltaloid ging mij voor en Douwe Egberts komt na mij. Oh, stop. Psycho. Uh, de voorlaatste aanwijzing, uh, die zou zijn geweest... Deltaloid, oh nee, die hebben we gehad. Voor uh, zo'n 21 euro kan je een stukje van mij hebben. En de laatste, gisteren maakte ik een sterk debuut op de beurs. Inderdaad, Ziggo, het is geen afkorting voor iets. Dat zou je denken misschien, maar dat is gewoon niet zo. En in Nederland was het uh, de eerste introductie sinds november 2009... toen Deltaloid naar de beurs ging... De beursgang van de koffie- en tebeldocent Douwe Egberts wordt in mei of juni verwacht. En Zico zit daar dus tussenin. Komen we op een factor van 9. Dat betekent dat er zometeen 13 vragen goed zijn om eroverheen te gaan. Oké. Okay. Ik ben het eens met de stelling. Goedemiddag, oneens met de stelling. Wij worden gewoon voor het lab gehaald. Het gaat tegenwoordig hier dat er een big als je, als je apen krijgt, dan, dan, dan kan je met peanuts betalen. In stand.nl straks om half twee krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. De acht, de stelling. Medisch personeel moet de zorg aan agressieve patiënten kunnen weigeren. Cliënten hebben zeker recht op zorg, maar met rechten komen ook plichten, vindt minister Schippers van Volksgezondheid. En daarom wil ze dat artsen bij agressief gedrag een patiënt de deur wijzen of vragen later terug te komen. Het geldt alleen niet voor gevallen die levensbedreigend zijn. Maar ook dan kan een arts beslissen dat het beter is om de patiënt ergens anders te laten behandelen. Instellingen moeten zelf bepalen waar die grens dan ligt. Daarom die stelling medisch personeel moet zorgen aan agressieve patiënten kunnen weigeren. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website als www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekjes Standpunt. We zijn terug bij Zaken Holkema, 45 jaar uit Groningen. Goed gescoord net in deel 1 van de quiz, 9 namelijk. Hoogste score is 112. Dat betekent dat er 13 in ieder geval goed moeten zijn om eroverheen te gaan. Nou, dat is gewoon mogelijk in 90 seconden. Ik ben niet... We gaan het proberen. Ik stel de vragen, uh, geef het antwoord of zeg pas. Uh, en dan gaan we kijken hoe ver we komen. Komt-ie. De nationale nieuwsquiz. De app van welke bank was maandenlang slecht beveiligd? ING. Is goed, een man uit Geleen heeft zich gisteren voor de politie verstopt in een wat? Pas. In een koelkast. Defensie heeft in welke provincie twee massagraven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden? Uh, pas. Dat was in Brabant. Wie heeft zijn dochters gefotografeerd voor de kinderpostzegels van dit jaar? Prins Pinsel alexander Is goed, een handelaar in wat is gisteren aangehouden... omdat er mogelijk is geknoeid met de houdbaarheidsdatum? Pas. Kaas, welke Nederlandse wielrenner woon gisteren dwars door Vlaanderen? Nicky Tempstra. Goed, de VN-veiligheidsraad roept in een verklaring over Syrië op... tot een gevechtspauze van hoeveel uur per dag? Vier. Twee. Vanaf begin april kunnen wat voor mensen terecht bij een hulplijn? Uh, pedo. Dat is goed. Wie ontving in de eerste maand van dit jaar 30% meer klachten... dan in dezelfde periode vorig jaar? Pas. Dat is de nationale ombudsman. Zie je, een grote brand heeft gisteren wat voor complex in Drenthe in de as gelegd? Boerderij. Kassencomplex. Welk land is gisteren. Uh, sinds gisteren officieel vrij verklaard van landmijnen? Pas. Jordanië, hoe heet de coach die vanavond niet op de bank mag zitten bij de wedstrijd AZ Heracles? Oh, uh, nee, nee, pas. Verbeek, de politie van welk land heeft gisteren na zeven jaar de meest gezochte misdadiger van het land opgepakt? Australië. Dat is goed, Jim Skinner, de hoogste baas van welk bedrijf, treedt na acht jaar terug als CEO. Pas. Van McDonald's. Het huis waarin welke ster is overleden staat te koop voor ruim 18 miljoen euro. Pas. Michael Jackson. Welke Nederlandse schaatser zet een punt achter zijn loopbaan? Uh, uh, ja. Tja, hoe heet hij? Simon, die? Simon. Simon is goed, maar ja. we zoeken altijd de achternaam. Ja, ik weet het, ik weet het. Nee, hè? ik Er zit er niet in, hè? Nee. Kuipers is het, ja. Simon Kuipers. Monique Kleinsman stopt ook, maar dat is een schaatster ja. natuurlijk. Um, ja, moesten er de 13 zijn, dat zat er gewoon wel in natuurlijk. Maar het is maar, het, is het Nee, het waren, het waren niet voldoende vijf, om precies te zijn. Dus mm. 5 maal 9 is 45. Ja. De 112 blijft staan als hoogste score. Morgen nog één kans om hem eraf te kegelen. Um, dat betekent dat ik je uh, huis stuur met de normale prijzen. Dus de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Dankjewel. En een goede reis terug naar Groningen. Dankjewel. Het is mooi weer. Dus, uh... ja. Wij melden ons uh, zo direct weer. Als altijd. En dan gaan we het hebben over uh, handhavingsspecialisten. Minister die wil uh, wat doen aan de uitkeringsfraude. Dus dat moet opgespoord worden. En dat doen deze handhavingsspecialisten. Maar is dat nou een beetje een leuk baantje? We vragen het ons af. Zometeen na het NOS-journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. CRV. Tienduizend keer. En dan gaat het snijden! Het bal gaat erin! <totstoot> het is ongelofelijk! Tienduizendste. En dan komt dat slotsprintje van Ingrid Harringa en ze wint die sprint. Tienduizend keer. AZ67 Gohat Eagles. LOS langs de lijn. 0-0. No, no. Zondagmiddag van 12 tot 7. Veren schot en weer het Duurman. Terugblikken op ruim 45 jaar langs de lijn. Ja. Ja. Nederland heeft Olympisch goud. Ongelooflijk! Met legendarische stemmen uit het verleden. Oh